7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Op het SP-congres in Breda is Emiel Roemer officieel aangewezen als lijsttrekker. De SP is klaar om te regeren, zo zei hij, maar niet tegen elke prijs. Roemer zei geen handtekening te zullen zetten onder akkoorden... die inkomensverschillen groter maken... en niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Op het congres is voormalige SP-leider Jan Marijnissen onwel geworden. Hij werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht... maar volgens een woordvoerder lijkt het mee te vallen. In Libanon zijn bij gevechten tussen voor- en tegenstanders... van de Syrische president Assad zeven mensen om het leven gekomen. De vuurgevechten vonden plaats in de Libanese havenstad Tripoli. De afgelopen dagen zijn er in de stad geregeld confrontaties geweest... tussen de twee groepen. Veel mensen vrezen dat het geweld in Syrië overslaat naar Libanon. Veel Libanezen hebben van oudsher een sterke band met Syrië. De Soenitische gemeenschappen Libanon steunt voor een groot deel... de Syrische oppositie. Daartegenover staan de Alawiten. Zij steunen de Syrische president Assad.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 Dan het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. Het wordt maximaal 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en Amersfoort Noord 6 kilometer. De andere kant op A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen knooppunt Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel, 2 kilometer. Dat is verkeer richting de Amsterdam Arena. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen, 2 kilometer. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken, 4 kilometer. En tot slot, ook op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Maarn en Soesterberg, 4 kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. De zomer kan nu al niet meer stuk. Tenminste, als u overstapt naar Oxio. Want dan krijgt u de nieuwe iPad gratis en kunt u lekker de hele zomer surfen. Stap nu over. Ga naar Oxio.nl Benut u of uw organisatie alle online kansen. Lectric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webproductie bij de internetopleider van Nederland. Lectric.nl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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, 4 over 7. Over iets minder dan een uur begint Nederland aan de laatste voorbereidingen in de arena tegen uh, Noord-Ierland, die voorbereidingen op het EK, die voorbereidingswedstrijd. We zijn er natuurlijk live bij met Bas Stigler en Jack van Gelder. Maar we hebben meer dit uur wat te denken van Roland Garros uh, Mark Brasser. We zijn natuurlijk benieuwd of uh, Aranscha Rus alle punten staat van beginnen. Nou, ze is uh, zojuist op de baan verschenen. En haar uh, tegenstandster, de Duitse Juliga, Julia Gürges ook. Uh, niet baan 1, waar ze eigenlijk zouden zullen spelen. Maar het is baan 7 geworden. En dat heeft te maken met het uh, uitlopen van het programma op baan 1. Daar staat nu nog een uh, mannenpartij op. Nou, als die, uh, ja, je weet nooit wanneer zo'n partij klaar is. Nou, en daarna had Rus nog een keer gemoet. Ik denk dat de organisatie niet uh, veel uitloop wil. Dat ze deze partij gewoon vanavond gespeeld willen hebben. En dus gaan Rus en Gürges naar baan 7. Uh, Rus inmiddels dus... Uh, op de baan legt haar handdoekjes op de bank, heeft wat drinken gepakt. De speelsters gaan zo meteen inslaan en daarna kan ze eindelijk beginnen. Nou, we zijn benieuwd, we blijven het volgen. En Maarten Tip zit in Scheveningen te kijken naar beachvolleyballers. En beachvolleyballers tussen in dat klussen, knussen, kleine stadionnetje. Um, halve finales heb ik goed begrepen, hè, Maarten? Halve finales inderdaad. En we gaan als eerste kijken naar de vrouwen een halve finale. Een Grieks duo heeft zich daar al voor geplaatst. Maar voor ons veel belangrijker. Sanne Keijzer en Marleen van Iersel kunnen ook naar de finale. Dan moeten ze afrekenen in deze halve finale met Hanna Klapalova en Lenka Hayakova uit Tsjechië. En dat is het nummer 1 geplaatste duo hier in Scheveningen. Dus het kan een mooie spannende halve finale gaan worden. Goed, natuurlijk de hele avond nog veel meer. We zijn er tot 11 uur met sports en muziek. Gypsy Kings en Joe B. Joe Ba. Rijnden nu maar door en Richard Schuil zijn er niet in geslaagd... om uh, die halve finales waar we het net over hadden te bereiken... op het Europese kampioenschap beachvolleybal. In Scheveningen was een ander Nederlands koppel te sterk. Emiel Boersma en Daan Spijkers wonnen met 21-14 en 21-11. Dat mag je een afgetekende overwinning noemen. Verslaggever Floris van Horen ving reiner nu maar door op... na de nederlaag.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 en daarna was het gewoon niet goed genoeg. Uh, de afstemming was zoek, mijn spasing was slordig. Uh, ik liep te zwerven en, en ik had uh, niet fysiek, niet, het, uh, niet uh, op dit moment, uh, niet, geen goeie, totaal geen goede benen om het op te lossen. En uh, nou ja, dan uh, spelen zij veel beter, duidelijk veel netter. Ze speelden veel netter dan wij. Vermoeidheid? Nou ja, daar ga ik natuurlijk niet zo op, daar ga ik moeilijk daarop gooien. Maar goed, het, het, is, wel, het is wel pittig, ja. we spelen elke week. En, uh... Maar goed, het is het hele toernooi wat wisselvallig. Dus het is niet echt, uh, ik had gisteren echt even het idee, gisteren speelde een hele goede wedstrijd toen het erom ging, zeg maar, toen naar de pool. Die wedstrijd tegen die Oostenrijk was denk ik een, een goede pot voor ons. Uh, ja, en dan hoop je natuurlijk dat je dat, je dat, dat, dat ritme weer oppakt, dat gevoel. Want dat hebben we wel vaak in toernooien, dat je dan doorstijgt naar een, naar een hoog niveau. Maar uh, dat zat er vandaag uh, absoluut niet in. Nee, dat, dat hoop je dan op, maar dat, dat gebeurt absoluut niet. Dus het was uh, dit, dit toernooi te wisselvallig. Maak je dan zorgen? Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Dat is. Uh... Kijk, uh, als, je, als je elke week een toernooi speelt, dan, uh, dan, dan komt er een keer zo'n moment. Nou ja, het is, uh, het is kut dat het nu gebeurt in Nederland. Maar. We gaan ook geen toernooien laten schieten om hier uh, goed te zijn. Zo simpel is het ook. Maar ga je rust inlassen? Nou, we vertrekken vrijdag naar Moskou. Dus we hebben nu een week. Dus ik, uh, we zullen wel wat vrijaf krijgen, een paar dagen. Vermoed ik. Want hoe belangrijk was dit toernooi voor je? Je zegt het al, het is in eigen land. Ja, tuurlijk. Maar we hebben, er niet, we hebben niet ons seizoen op afgestemd om hier goed te zijn. We hebben het seizoen afgestemd om straks goed te zijn. En uh, ja, wij willen veel wedstrijden spelen. Toernooien. We gaan geen toernooi laten schieten, want het seizoen is al zo kort. En uh, ja, goed. Uh, vijf jaar achter elkaar op podium, nu een keer niet. Ja, dat is kut. Maar... Komt het ook ongelegen omdat je eigenlijk net een goede periode achter de rug hebt, of zeg je van, ja, nou, misschien is het ook wel weer goed juist dat het nu gebeurt? Nou, ja, we hebben in Shanghai ook een slecht toernooi uh, gehad. Uh, uh, dat was het tweede toernooi, geloof ik, in Grand Slam speel. Uh, ook een slecht toernooi. Een week erop wonnen we in Peking, dus uh, het, het, heeft, het heeft totaal geen invloed op ons zelfvertrouwen. Tenminste, uh, dat ik uh, voor mij niet. En, uh... We staan gewoon hartstikke goed te spelen de laatste weken. Ja, ja, het, het, het is moeilijk om dat week in week uit te doen. Dat, dat kan ook bijna niet. En, uh, ja, zoals ik al zeg, we, we kunnen niet echt pieken fysiek naar één toernooi toe. En dan, dan doen we dat wel richting Spelen. Dan zorgen we wel dat we daar in ieder geval fris aan de stad verschijnen. Goed zo. Dat klinkt goed. We nu maar door. Het land hoeft zich vooralsnog dus geen zorgen te maken. Maarten Tip, bij het EK de halffinale bij de vrouwen. Ja, want die halve finale bij de mannen met Boesma en Spijkers... die gaan we straks zien om acht uur. Maar nu zojuist begonnen de halve finale bij de vrouwen. In de eerste set is het 3-3 omdat Sanne Keizer zojuist het puntje maakt voor het Nederlandse duo Keizer en Van Iersel, En die zijn dus hard op jacht naar een plek in de finale. Net als Numedor en Schuil zijn Keizer en Van Iersel al geplaatst voor de Olympische Spelen. Dus daar hoeven zij zich geen zorgen meer om te maken. Maar ja, het is een Europees kampioenschap. En natuurlijk wil er wel eens een Nederlands vrouwenduo Europees kampioen worden. Want dat is nog niet eerder gebeurd. Bij de mannen wel, Numedor en Schuil. Maar bij de vrouwen nog niet. Al stond een aantal keren een vrouwenduo in de finale. Kadijk en Moren, een paar jaren lang zelf. Maar steeds uh, wisten zij het net niet te redden voor het laatst was dat in 2006. En nu dus Keizer en Van Iersel, het nieuwe Nederlandse superduo, het topduo, doen ook echt mee in de wereldtop. En die hebben dus wel degelijk kans om hier wat moois te gaan doen bij dit toernooi. Ze staan nu in de eerste set even één puntje achter, maar kiezen dan de aanval. Hoewel, geen echte aanval, want ze kunnen alleen de bal rustig terugspelen. En dat betekent dat ze nu twee puntjes achter staan als de bal van Sanne Keizer net ingaan. Maar de wedstrijd is nog maar net begonnen. Geen vuiltje aan de lucht dus nog. En we zijn net onderweg met Keizer van Iersel tegen het Tsjechische duo Hanna Klapalova en Lenka Hajekova. Die staan twee puntjes voor met 5-3 in de eerste set. Maar ik zei het al, we zijn net begonnen. Het duurt nog even. To check how much she's like you but well, All I know is the picture in the window But I can't even tell that your eyes are blue She says that you might have liked me And that we would have had something to talk about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 It can rain if you understand. We visited Johnstone day after Christmas. We had to wipe the snow off to clearly see. And as she laid her head down on my shoulder. All I know about you is a grief So Mary, Mary, Mary Let me ask you for your daughter Het regen, als je het begrijpt. Of kan je het regen? Als je het begrijpt. Bertolf en Mary. Orange Karus is, als het goed is, begonnen aan haar partij, Mark Brasser. Inderdaad, de openingsgame in deze derde ronde partij... tussen Aranska Rus en de Duitse Julia Gürges. Het is Gürges die begint met serveren. Breakpoint was er net meteen al voor Aranska Rus... maar toen kwam er een goede service van de Duitse. Rus die had met moeite kon ze de bal terugslaan. De Duitse kwam in en die legde daar met een streep. werkelijk waar, werkte ze dat breakpoint weg. Ja, het zijn twee speelsters die eigenlijk van tevoren allebei zeiden... we moeten goed serveren en we moeten agressief spelen... we moeten het initiatief houden. Nou ja, dat, dat is duidelijk dat Gürges... Dat in ieder geval in deze game wil doen. Terwijl ze nu een vrij makkelijke forum mist. Het leek even of de bal van de lijn spatte. Nou ja, dat is wat, wat twijfel bij de Duitsers, Maar goed, het punt gaat naar Rus. Tweede, match, uh, tweede matchpoint wilde ik al zeggen. Zo snel gaat het natuurlijk niet. De tweede breakpoint voor Aranska Rus. Maar behalve dan de spelopvatting... Ja, gaat eigenlijk toch wel uh, iedere vergelijking manken. Er zit een twee jaar leeftijdsverschil tussen... Rus 21 jaar, die Gurges is 23. Rus linkshandig, Gurges rechtshandig. Ja, en die Gurges die komt toch wel... Uh, uit een goede lichting Duitse speelsters... Duitse tennis zit de laatste jaren echt in de lift. Een, een mooie groep met, met, met jonge meiden die uh, ja, allemaal in de top 30 van de wereld staan. Lisicki, Sabine Lisicki is zo'n speelster. Nummer 13 van de wereld, Angelique Kerber hebben we. Die staat zelfs in de top 10 op dit moment. Andrea Petkovic, nummer 15. En daar hoort die Gurges met haar 27 e plaats op de wereldranglijst. Hoort daar ook bij. Een mooie groep van speelsters die ja, optrekken tijdens toernooien. Goed met elkaar kunnen trainen. En dat, ja, dat helpt je, natuurlijk, helpt je dat natuurlijk vooruit. Goed, Rus heeft inmiddels het breakpoint benut. Meteen een inbreekt dus in het voordeel van de Nederlandse en dat zal, zal haar vertrouwen geven. Ze leidt dus in deze, in deze partij met 1-0. De Nederlandse atletes Janice Babel, Kedene Versel, Eva Lubbers en Jamil Samuel hebben bij internationale wedstrijden in Genève het Nederlandse record op de 4x100 meter verbeterd. De vier kwamen tot een tijd van 42,89 seconden. Dat betekent een verbetering van ruim een halve seconde ten opzichte van het oude record. De Spelen lonken voor het uh, Nederlandse viertal, want ze staan met deze prestatie zesde op de seizoenranglijst. Dit seizoen waren slechts twee landen sneller, Verenigde Staten en Oekraïne. Nederland moet bij de beste 16 landen zitten om zich te plaatsen voor Londen. Wayne Wright. En out of the game. Mark Brasser, een goede begin is het halve werk. Uh, inderdaad, Robert. Zo is het. Goed begin inderdaad van Arans Carus. Een break in de openingsgame. Komen op van 1-0 voorsprong. Toen mocht Arans Rus zelf serveren. En uh, ja, ze hield de servicegame uh, overtuigend. Goede game. Lekkere eerste servicegame voor de Nederlanders. En dus uh, staat ze op een 2-0 voorsprong. Als Gurges serveert. Gurges inmiddels in de game 30-0 voor. Ja, het is lekker voor Arans Carus. Ja, en, en ja, wat, wat hoop je dan toch? Dat er misschien wel weer eens een Nederlander. Daar is het natuurlijk nog te vroeg voor. Maar ja, je hoopt dan dat er een Nederlander weer eens in die tweede ronde van een. Van een of in de tweede week van een Grand Slam toernooi komt. Hè? Wat, wat, wat zou dat mooi zijn? En ja, de loting is er natuurlijk wel naar. Ik bedoel, eerste ronde Jamie Hampton. Nou, die gaf op halverwege de tweede set. Toen Virginie Razzano, die eerder in de ronde, eerder Serena Williams uitschakelde. Dus eh, die daar uit die helft van Rus weghaalde. En eh, dan nu deze Duitse Julia Gurgis. Natuurlijk geen nobody. Ze staat niet voor niks in de top 30 van de wereld. Maar het had allemaal veel en veel slechter gekund. Goed, Rus is inmiddels een puntje teruggekomen in die, in die service game van Gurgis. De Duitse lijn nog wel met 30-15. Maar ja, die heeft toch wel, slaat af en toe wel een goede eerste service. Maar helemaal steady speelt de Duitse nog niet. Uh, Rust dus op een uh, 2-0 voorsprong. Misschien dat ze kansen krijgt op, uh, op wel weer een break. Het is uh, inderdaad wat, wat bij de vrouwen zeiden. Ja, dat, dat zie je terug. Het is uh, agressief wat beide speelsters doen. Terwijl er nu een heel mooi dropshot komt die iets te lang is van Gurgus. Rus haalt hem makkelijk. Ja, dan wordt het goed verdedigd door de Duitsen en slaat Rust de bal uh, ja, buiten de lijn. die hoek lijnen. was lastig. Dus, uh, Gurges op een uh, 40-15 voorsprong. Die Ruskoos. koos. En uh, ja, dan heeft Gurgus toch een uh, kans om om, om uh, ook een game te pakken in deze partij. Goed, 2-0 dus in het voordeel van Aranska Rus... die ja, goed begonnen is aan deze partij. Goed, het uh, volleyballen dan, het beachvolleybal. Maarten Tip. Nederlandse duo Keizer en Van Iersel in hun halve finale tegen een Tsjechisch duo Klapalova en Hayekova. Maar het gaat goed met Keizer en Van Iersel. Vier punten voorsprong 19-15 in de set. Die gaat er aan de 21 punten. Dus het zou zomaar eens gebeurd kunnen zijn in de eerste set. Al komen de Tsjechische vrouwen nu even terug met een heel mooi punt van Klapalova. Hard binnengeslagen. Langs de lijn. Gewoon rechtdoor zeg maar. En uh, daar is het punt voor de Tsjechische vrouwen. Wordt het 19-16. En mogen de Tsjechische dames meteen serveren in het beachstadion hier in Scheveningen. Dat toch aardig gevuld is. Technische fout nu aan de kant van de Nederlandse vrouwen. Technisch uh, niet goed gespeeld. Een soort uh, dubbel contact met de bal als het ware. En dan word je meteen afgefloten door de scheidsrechter. Want die setup moet gewoon goed zijn. En dat betekent opnieuw een puntje voor het Tsjechische duo. Dat zo uh, het gaatje verkleind heeft tot twee punten. 19-17. Maar dan is daar de aanval voor de Nederlandse vrouwen. Keihard binnengeslagen. En weer het punt. En dat betekent 20 voor de Nederlandse dames. En meteen het setpoint in de eerste set. En dat half gevulde stadionnetje. Dat uh, gaat dan, dan toch meer even volledig achterstaan. Het is niet ideaal strandweer, maar het blijft in ieder geval droog. En er staat een aardig windje en dan wordt het toch aardig gevuld. Morgen zal het hopelijk nog wat drukker worden. Aanval voor de Tsjechische vrouwen, maar wordt knap teruggehaald. Kan Keizer hier nog wat mee? Ja, nee. Die bal gaat dan net uit. En dus uh, toch weer een puntje voor de tegenstander. Maar het setpoint voor de Nederlandse vrouwen blijft natuurlijk staan voor Keizer en Van Iersel. Het Nederlandse topduur op dit moment stonden dit jaar ook al op het podium bij een Grand Slam toernooi. Dat is het absoluut hoogste niveau. Daar nou haalden ze dit jaar een vierde plaats en een derde plaats. Ze zijn dus in vorm, maar willen graag in eigen land natuurlijk de Europese titel. En zo krijgen ze de eerste set. Heel makkelijk cadeau als de service van Klapalova in het net gaat. Is de eerste set voor Keizer en Van Iersel. En hebben ze nog één setje nodig om de finale van morgenmiddag te gaan halen. De Nederlanders Joost Luiten en Tim Sluiter maken tijdens de Wales Open in Newport indruk. Bij de golfers Ze hebben morgen op de slotdag van het toernooi uit de European Tour een goede kans op de eindoverwinning. Luiten liep een goede ronde op de tweede dag. Um, ja, ik, ik begon niet goed. Ik was 1- over na uh, de eerste vijf. En daarna maak ik birdie-birdie op 6 uh, en zeven. En dat, dat, ja, dat gaf me wel een uh, goede kickstart om, uh, om door te gaan. En dan nog birdie 19. En dan de tweede negen komen eraan en je weet dat die moeilijk zijn. Maar uh, ja, ik, ik bleef mijn bal goed slaan en uh, ik bleef geduldig, een paar goede up and downs voor par en, uh, en een paar uh, lekkere put's voor, voor eagle op 15 en, uh, en op, uh, op 13. Dus uh, dat was leuk. Luiten staat tweede en heeft slechts één slag achterstand op de thuisse koploper Chongai Jade. Luiten kon inlopen doordat hij goed uit de voeten kon met het natte gras. Ja, het was vandaag de greens waren wat zachter, ze, ze hielden wat beter... dus je kon wat meer naar de vlag aanvallen. De eerste dag was het echt heel firm en dan, ja, dan moest je eigenlijk, midden green was, je, was je tevreden. Dus het was wat zachter en het, het speelde wat makkelijker. Sluiter maakt ook nog kans op de titel. Hij staat op de vierde plaats. Hij staat op 208 slagen, dus twee meer dan J.D. En één meer dan Luiten. Maarten Lafeber staat na drie dagen op de gedeelde 46 e plek.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 50 Ways to Say Goodbye van Train. Goodbye zeggen we tegen de Duitsers. Heel voorzichtig, Mark. <laughs> dat zou mooi je, zijn, hè? Beetje Robert. vroeg. Ja. <laughs> beetje, beetje heel erg vroeg inderdaad. Ja. Maar goed, uh, een love game zojuist in het voordeel van Aranska Rus... bracht de Nederlandse op een, op een 3-1-voorsprong. Het is goed om te zien dat, dat Rus lekker in de wedstrijd zit. Haar service loopt goed, heel hoog eerst het servicepercentage. De Nederlandse maakt weinig fouten. Maar vooral die, ja, die service die is toch heel erg belangrijk. Belangrijke angel in het spel van Aranska Rus. Ja, en het helpt je ook door zo'n wedstrijd. Als je gewoon goed serveert en dan niet in je eigen service games van die lange rallies hoeft te spelen misschien een keer een E slaat of een keer, een, misschien een keer... een makkelijke return krijgt waar, waar je op kunt aanvallen. Ja, dat helpt je gewoon door zo'n service game heen. Je verspeelt dan weinig energie. En wat ook belangrijk is, je krijgt er natuurlijk heel veel uh, vertrouwen van. Rus, uh, nog maar drie onnodige foutjes gemaakt in deze partij... in bijna vijf games gespeeld. Het is uh, Gurgis die weer onder druk staat in haar eigen service game... bij die stand van 3-1 dus in het voordeel van Rus. Het is uh, 40 gelijk. De Duitse stond met uh, 30-0 voor. Maar Rus die kwam uh, sterk terug. Ja, ik kan niet anders zeggen, Robert. Uh, zoals al eerder gezegd... Rus, uh, Speelt goed. Speelt vrij uit. Natuurlijk speelt ze vrij uit. Ze zal. Nadat ze vorig jaar hier de derde ronde haalde. Zal ze toch misschien. Ja, met, nou, niet met zenuw. Maar wel zoiets hebben gehad. Van ja, ik heb toch wel wat punten te verdedigen. Vorig jaar de derde ronde. Maar goed, aan de andere kant. Ze speelde hier voor het toernooi van Brussel. Daar speelde ze goed. Ondanks dat ze niet heel veel speelde. Ze won daar wel van de Chinese Ji Dat is toch een, een speelster uit de top 30 van de wereld. Daar won ze van. Toen moest ze helaas opgeven met een rugblessure. Maar misschien dat die paar dagen vrij. Dat ze daar niet in Brussel niet verder heeft gespeeld. Dat die paar dagen vrij haar wel, wel goed hebben gedaan. En, dus, uh, en, en, en dat heeft hem misschien wel geholpen om hier, om hier goed te spelen. Ze heeft nu een breakpoint op de service van, van Gürges. Goede service van de Duitse, die het initiatief dan pakt in de rally. Goed inkomt na een enkelhandige bekken van rust. Het zien we niet zo heel veel, alleen als ze echt in de problemen is. Ja, in Gürges werkt dat breakpoint dan weg. Maar goed, het is duidelijk, de Duitse die, die heeft het moeilijk. Die heeft veel meer moeite met het winnen van haar service games dan Aranske Rus. Ja, en als de Nederlandse dit vast kan houden... als ze het de Duitse gewoon moeilijk kan blijven maken... Ja, dan heeft er een kans om door te gaan naar de vierde ronde. Heel even misschien alvast vooruitkijken naar die vierde ronde. Hoewel Kaya Kanepi en Caroline Wozniacki spelen op dit moment ook tegen elkaar. De winnares daarvan speelt dan tegen de winnares van, uh, van deze partij. Een andere wedstrijd die nog gespeeld wordt. Want er wordt natuurlijk niet alleen op baan 7 gespeeld. Ook op het centercourt. Daar speelt Rafael Nadal. Hij speelt tegen de Argentijnen Eduardo Schwank. Het gaat goed met Nadal. 6-1 en 6-3 in de eerste twee sets. Ja, we hebben wat moeite gezien bij Federer. Die al wat setjes verloor. Maar Djokovic en Nadal... Nadal, die wandelen toch wel heel erg makkelijk tot nu toe door het toernooi. Nadal geen enkele moeite met die Eduardo Swang. Mooie score ondertussen van, van Gurgis op baan 7 tegen Aranska Rus. De Duitse komt op voordeel, maar heeft er nog altijd heel veel moeite om die service game binnen te halen. Goed nieuws voor Aranska Rus, die leidt dus na vier games spelen met 3-1. Wat is het trouwens waar van die anekdote dat uh, die scheidsrechter haar Gorgeous noemde in de, een van de vorige <lacht> wedstrijden? Ik heb dat gehoord, ja. Ik heb dat gehoord. Hij is niet zo mooi als dat verhaal van jou over Bono en Bruce Springsteen. Maar de, hij, deze is ook mooi, Robert, inderdaad. Ik, ik heb hem gehoord. Ik, ik ben er niet bij geweest. <lacht> vertel, dat zo met, vertel dat verhaal zo meteen. Fortilove Gorgeous. Nee, dat <lacht> ja. ga ik niet nog een keer vertellen. Nee, dat gaan we echt niet doen. Goed. Uh, we gaan naar uh, Maarten Tip. Naar uh, Keizer en Van Iersel. Eerste set gewonnen. EK Volleyball. Ja, in die eerste set, die winst in de eerste set, leek ze toch heel goed te doen. Want ze liepen zo naar een vijf punten voorsprong uit in de tweede set. Maar toch komt dat Tsjechische duo weer wat terug. En is het nu 10-8. En is het verschil dus nog maar twee punten. En vechten Keizeren van Iersel voor elke bal, zoals nu ook. Prachtig binnengehouden, maar dan kan Keizer er net niet meer bij. En zo is het punt toch weer voor de Tsjechische dames. Die wat meer druk creëren op de Nederlandse vrouwen. En daarmee het gaatje gedicht hebben tot 1 punt. 10-9 is het in de tweede set. En dan maar even naar het golf. Ze moest en zou het Deloitte Ladies Open winnen. Golster Crystal Bouillon. Momenteel is ze de beste speelster van Europa. Overal op de golfclub Broekpolder in Vlaringen duikt haar beeldenis op. Bouillon won dit seizoen al twee toernooien en hoopt nu op een doorbraak in de Verenigde Staten, waar het niveau en natuurlijk het prijs en geld veel hoger is. Verslaggever Ragnar Niemeijer ging op dag 2 van de Ladies Open de golfbaan in en sprak met verschillende mensen die Bouillon kennen. Dames en heren, voordat de volgende flight begint, vraag ik u om niet te fotograferen. De start van Christel Bouillon. De telefoon op stil te zetten. Het staat rijden dik op de eerste tee. Wilt u daar allemaal aan meewerken? Hartelijk dank. We moeten een beetje zachtjes praten, Jeroen Brouwer. Je bent de manager van Christel Bouillon. Vertel eens, hoe zou je haar nou willen karakteriseren? Want ze laat soms niet alles van zichzelf zien, zo lijkt het. Heel rustig, uh, wel opgewekt en uh, doelbewust onderweg naar uh, hoe hoog kunnen we komen. En uh, zeer zeker bereid om te denken dat dat heel, heel hoog kan zijn. Maar ook realiserend dat dat nooit morgen is. Als je het hebt over uh, die ambitie, uh, Europese top is mooi, ze zit nu veel in Amerika. Bedoel, in hoeverre is de wereldtop haalbaar? Denkt zij zelf, denk jij? Nou, ik zie, ze staat nu iets van 46 in de wereld. Is nou, dat misschien al wereldtop? Nou, daar ben je al een aardig in tot de weg. Want ik denk dat je dan uh, 8, 9, 10 van, uh, van Europa bent. En de rest is Amerikanen en Koreanen. En uh, we kunnen nog veel beter. Uh, ik denk dat we ook in Amerika kunnen winnen. Of er heel dichtbij kunnen komen. En dan gaat ze nog omhoog. En we verwachten, uh, nou, deze week gaat goed uh, tot nog toe. Dus dat zal ook wel uh, heel mooi eindigen. En, uh, en als je dat dan volgende week in de meeting een keer doortrekt... dan zal het uh, heel goed zijn. En ik loop door de baan op zoek naar meer mensen die Christel Bouillon kennen... en die iets over haar kunnen vertellen. Uh, ik ben Jos Linkers, oprichter en uh, eigenaar van uh, Golf Support. Een fotobureau die zich gespecialiseerd heeft in golf. Ik ben een uh, keer of zes op de Rijdercup geweest, maar nog nooit op de Masters. Dat is altijd wel iets. Als je haar uh, ziet en vergelijkt met, zeg twee jaar geleden, zeg met vorig jaar... zie je haar groeien als, als persoon in de baan, hoe ze rondloopt... Hoe, ze, hoe er naar haar gekeken wordt bijvoorbeeld, kun je dat zeggen? Ja, kijk, uh, jonge meisjes worden altijd ve veel sneller volwassenen als jongens natuurlijk. Hè? En ook haar zie je dat in haar spel, hè? Ze, ze is veel zelfverzekerder. Je ziet duidelijk dat ze de laatste twee jaar uh, gegroeid is... Dat zal natuurlijk ook wel een beetje in de hand, uh, ja, doordat ze wint, dan krijg je toch wel een stukje zelfverzekerdheid. Maar uh, ze, st ja, ze, is, ze zou bijna een Zweedse kunnen zijn. Ze is zo koelbloedig, cool hè? Terwijl anderen, uh, ik wil niet zeggen dat je daar de spanning van afleest, maar het moet je toch wel wat doen als je in je eigen land uh, duizenden mensen met je meelopen. Uh, dat, kan, dat, dat kan je niet in je koude kleren gaan zitten, dat is onmogelijk. Dat speelt ze misschien goed om dat te verbergen. Maar ze doet het heel goed. Ze doet het heel goed. Um, zij uh, had vorig jaar die ambitie om Solheim Cup te spelen. Rider Cup voor vrouwen voor het gemak. Dat is gelukt. Is dit jaar dan, en je refereerde er al een klein beetje aan... het uh, goed presteren, een mooie klassering neerzetten. In Amerika het hoofddoel. Nee, en, en ook leren. Want in Amerika zijn er natuurlijk een hele hoop nieuwe banen bij. Uh, dat kost extra tijd en extra energie. En uh, gewoon langzaam stapjes uh, naar voren maken. En zijn dat er vier in een week? Of is het er één of een half achteruit? Dat maakt niet zoveel uit. Ja, in de rondgang langs wat verschillende betrokkenen mag eigenlijk de directeur van de Bond in Nederland, RGF, Jeroen Stevens, niet ontbreken. Uh, daar ben je. Als je dan nou een karakterschets moet geven... zet daar eens neer als, als persoon buiten de baan. Wat kun je daarover zeggen? Buiten de baan, specifiek. Nou, buiten de baan, uh, enthousiast... Uh, enthousiaste vrouw. Uh, ook gedreven buiten de baan in wat zij, uh, wat zij doet. En als je er inderdaad binnen de baan ziet... komt ze misschien wel eens over als... Uh, heel serieus en uh, ja, haast een, een ijskonijn, uh, zoals ze dat noemen. Uh, dat... Buiten de baan zit een, een vrolijke, jonge vrouw. Top van Europa. Uh, ja, de bedoeling lijkt toch top van de wereld. Hoe ver is zij daar vandaan? Wat voor inschatting kun je daarvan maken? Ja, dat is altijd lastig. Maar goed, ze zit nu uh, geloof ik zo rond de 40 veertigste plaats van de wereld. Uh, als je het over de top hebt, laten we zeggen top 10. Uh, daar is ze nog niet. Uh, gaat ze daar komen? Uh, ik denk van wel. En waarom denk ik dat als je de progressie ziet bij haar in de afgelopen jaren... dan zie je dat er... Ieder jaar dat ze weer beter wordt, ook dit jaar weer. En dat het bij Christophe vaak zo is dat ze even moet wennen aan een nieuwe situatie... en dan uh, daar uh, goed mee omgaat en vervolgens weer de volgende stap maakt. Dus is zij eind van het jaar top 10 van de wereld? Denk ik niet. En en heren, uh, over drie tot vijf lopen, jaar denk wel ik wel. stilstaan: Dit is op verzoek van de speelsters. En nu on the team van de Netherlands, Christophe Bouillon. Maken een stap... Van 4,5 uur, na het einde van je ronde. En laat eerlijk zijn, de gezichtsuitdrukking op hal 1 was heel anders dan op 15, 16, 17 en 18, Christel. Ja, klopt. Ik werd uh, op uh, mijn laatste hal sprake afgeleid door een telefoon die afgaat. En uh, iemand probeert een foto te maken. Ja, weet je, we zeggen dat het een aantal keer per ronde. Gewoon alsjeblieft niet doen, maar ja, weet je, mensen willen toch een foto maken. Of ze hebben de telefoon aanstaan. Dat is jammer en dat kost me uiteindelijk wel even... Uh... Ja, één of twee slagen. Speelde dat dan een rol op die part 3? Ja, zeker. Want daar gebeurde juist voor mij een chip... Uh, dat iemand een foto maakt van de iPhone met het geluid aan. Ja, dat, uh, dat was even... Ja, het, het haalt me uit mijn concentratie. En, uh, een cameraman was op 17 bij de green. Dus ja, dat is jammer. Maar dat gebeurt. En uh, ja, morgen weer een dag. Was het dan wel zo dat als dat niet gebeurd was... dat je hier dan met een heel goed gevoel gezeten had? Omdat je dan in ieder geval je score had kunnen vasthouden? Ja, kijk, je weet natuurlijk dan nog niet of ik die chip goed sla... en of ik uh, gewoon goed eindig. Maar het is wel heel jammer. Christel Bouillon, ze staat na twee dagen spelen één slag onder par. En uh, zakte met die score weg uit de top 10. Beste Nederlandse is nu uh, Davy Claire Grevel. Ze staat uh, drie slagen onder par. En dat is maar drie slagen achter de Leidster in de wedstrijd uit Spanje. Dan Rus, kijken hoe het gaat. Uh, Eén break voor, mag nog wel een tweede bij, Mark. Ja, en die had ze bijna te pakken. Bij een stand van 3-1 speelde ze een goede game. Ze kreeg drie breakpoints. Kansen dus voor de Nederlands om Gurgis voor de tweede keer te breken. Inderdaad, een dubbele break voor te komen. Ja, het lukte net niet. Zat, zat er kansen wel. Gurgis, ja, die hapert toch wel. Die wankelt toch wel. Af en toe speelt speelt bij lange na nog niet zoals we van haar verwacht zijn. Maar goed, ze houdt voorlopig de schade beperkt tot die ene break. Er is bijna een half uur gespeeld. Ja, en als je de cijfers erbij pakt, 80% eerste servicepercentrum. Van Aranska Rus tegen maar 51 van Julia Gurgis. En ook het aantal onnodige fouten. Ook altijd een belangrijke statistiek in het tennis. Dan zien we dat Rus nog maar vijf onnodige fouten heeft gemaakt. En dat de Duits al in de dubbele cijfers zit. Al tien. Al Wel een fout nu van Rus. Een breakpoint voor Gurgis. En dat betekent dat Rus gebroken wordt. En dat het dus 3-3 is. Ja, en dan mag je zulke mooie cijfers hebben. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet alles. In het dames tennis, in het vrouwentennis is die service belangrijker. Maar veel minder belangrijk dan in het mannen Tennis. Het draait bij het vrouwentennis ook om die eerste bal. Om, die, om de return, of eerlijk moet ik zeggen, de tweede bal. Maar goed, um, daar draait het ook vaak om. En, en Rus, dan zie je toch in zo'n game dat als ze eventjes de teugels laat vieren... even één of twee foutjes maakt in zo'n game... ja dat die gurgens er dan meteen bovenop duikt... en dan meteen op het eerste breakpoint in die game toeslaat. Goed, natuurlijk nog helemaal niks aan de hand voor Aranska Rus. Ik bedoel, ze moet zich hierdoor niet uit het veld laten slaan. Gewoon vasthouden aan deze eerste zes games... waarin ze gewoon goed staat te spelen. Beter dan de Duitse. Jammer van die break terug. Het is 3-3. In de eerste set. Dan uh, Maarten Tip, die kijkt naar Keizer en Van Iersel, die willen graag ook die tweede set winnen. Hoe staan ze ervoor? 18-18, de gelijke stand naar de surf van het Nederlandse duo. En ja, zo blijkt het Tsjechische duo toch een heel taai koppel te zijn. Want uh, ja, er was dan een voorsprong van vijf punten voor het Nederlandse koppel in deze set. Nu de aanval en Marleen van Iersel slaat die bal slim binnen. Het is altijd zoeken naar de ruimte en dat is wel een beetje typisch bij het beachvolleybal voor de vrouwen. Bij de mannen is het allemaal power en zijn het vaak korte rallies. Bij de vrouwen zitten af en toe van die lange rallies in en dan zijn het veel van die prikballetjes. En echt zoeken naar de lege plekken in het veld bij de tegenstander 1918. 18 nu voor het Nederlandse koppel. En ze hebben dus uh, nog twee punten nodig om de wedstrijd binnen te halen. Terwijl de aanval nu is voor uh, Klapova uh, aan de kant van de Tsjechische dames. Maar goed verdedigd door Nederland. En die bal is in. Slim gespeeld door Sanne Keizer. En dat betekent 20 voor Nederland en 18 voor de Tsjechen. En Nederland heeft dus nog één punt nodig om deze wedstrijd binnen te halen. En dus de finale plaats. Voor het eerst sinds 2006 zou dat dan een Nederlandse vrouwenfinale zijn. Een Nederlands team in de vrouwenfinale bij een Europees kampioenschap. De service van de Sanne Keijzer is vervolgens uit. En dat betekent 20-19. En zo krijgen de Tsjechische dames nog een puntje mee. Maar matchpoint blijft natuurlijk staan. En het halfgevulde stadion, toch aardig wat publiek hoor. Dat gaat dan weer staan, staat natuurlijk achter het Nederlandse duo. Nu moet Van Iersel het afmaken. Nee, een goed blok en die bal die komt dan uit dat blok precies op de lijn terecht. Een mooi blok van Tsjechische kant, in dit geval van Hanna Klapalova. En zo blijkt toch dat die Tsjechen ook weer vechten voor elk punt. En tie blijven tot aan het eind. Het moet twee punten verschil zijn. Dus het matchpoint is even weg voor de Nederlandse vrouwen. Maar wel de aanval voor Marleen van Iersel Gaat voluit en scoort nu. Even wordt hij wel aangeraakt in het blok. Maar in het achterveld kan de tweede Tsjechische Kova er dan niet meer aankomen. Dus een nieuw matchpoint voor de Nederlandse vrouwen. Op weg naar winst in deze wedstrijd. Op weg naar de finale plek. In eigen huis bij het Europees Kampioenschap. Op het strand van Scheveningen. Daar wil je natuurlijk in de finale staan. Vindt ook alleen van Iersel met een harde service. Oppassen voor de Tsjechische aanval. Goed blok van Sanne Keizer. En de wedstrijd is gespeeld. Marleen van IJssel en Sanne Keijzer winnen in twee sets van het Tsjechische duo Klapalova-Hajakova. Dat toch als eerste geplaatst was hier. Maar Marleen van IJssel en Sanne Keijzer staan morgen in de finale op het strand van Scheveningen. Eén Nederlandse finale plek is dus al een feit. Bij de vrouwen en straks bij de mannen kan dat ook nog. Want om 8 uur beginnen Emiel Boesma en Daan Spijkers aan hun halve finale. En dan zijn we ongetwijfeld weer terug hier op het strand van Scheveningen. Ik ben benieuwd. We uh, gaan eens even kijken in de arena. Waar straks uh, Nederland speelt tegen Noord-Ierland. Bas Stigler en uh, Jack van Gelder. Heren, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Uh, er gaat een verhaal dat uh, de Ieren zich gisteravond in Amsterdam behoorlijk vol hebben laten lopen. En niet op volle sterkte aantreden zometeen. Hebben jullie daar ook iets van meegekregen? Nou, nee. Ik ben niet in de kroegen geweest. En dat zou me niet verbazen. Want dit is een team dat aan het uitpieren is. Dus, uh, al een paar weken niet meer aan het voetbal is. Een van de zwakkere landen in Europa is. Uh, en... Uh, toen ik hier naartoe reed, had ik zoiets: wat vind ik erger? Bayern München, Nederland of Nederland, Noord-Ierland? En dan denk ik: nou, dan vind ik dit nog erger. Want eh, tegen Bayern München speelden ze nog tegen jongens die konden voetballen. En nu is het een uh, uitzwaaiwedstrijd. Het moet gewoon een feestje worden. Eén ding is zeker, Nederland heeft niets te winnen vanavond. Als het met uh, behoorlijke cijfers wint en leuk voetbal speelt... dan heeft iedereen zoiets van, nou ja, leuk, maar wat stelt het voor? En als het niet goed gaat, dan heb je een week uh, voordat je tegen Denemarken moet gaan aantreden. Zoiets van, als het nu al niet lukt, wat moet het dan worden? Ik ja. hoorde We het trouwens uh, vanmiddag op het, uh, het terras dat Ieren... In aansluiting van wat Robert vraagt. Die hier nogal wat gedronken hebben. Dat een van die spelers vanmiddag op het terras had gezegd. Na de vierde biscuit, nee Doe mij maar een biertje. Ik moet vanavond nog voetballen. Ja, nou, het is. Het is uh, ja. Ik, ik, ik heb het wel zitten afvragen. Ook uh, de laatste dagen. Als je ziet wat voor de tegenstanders diverse ploegen hebben ontmoet In de afgelopen tien dagen. Uh, dan uh, denk ik. Uh, Zwitserland. Uh, wat de Duitsers betreft. Of uh, bijvoorbeeld Italië. Dat tegen Rusland speelde. Zo zijn er veel meer voorbeelden. Engeland tegen België. Oefen. Er zijn meer serieuze oefenwedstrijden geweest en Nederland kiest daar eigenlijk nooit voor. Maar ik heb nu een week voordat het EK begint een gevoel van: ik heb geen, werkelijk geen idee waar dit Nederland zelf toe in staat is. Als iedereen top speelt en alles gaat weer en alles radertjes kloppen weer, dan kan het Nederland zelf wel heel ver komen. Maar ik heb ook een doemscenario waarin zelfs de wedstrijd tegen Denemarken een obstakel kan zijn. Ja. Maar goed, dan brengt deze wedstrijd dus ook geen uitkomst. Dus voor jou brengt alleen de wedstrijd tegen Denemarken enige vorm van uitkomst? Nou ja, in principe wel. En dat zal Bas ongetwijfeld ook hebben. Want uh, ja, dit, is, uh, dit is gewoon een leuke wedstrijd. En dat moet zo'n gezellige uitzwaaiewedstrijd worden. Het enige waar je op hoopt is uh, dat er geen blessures zijn. Want dan hebben we natuurlijk een slechte generale gehad twee jaar geleden. Met Robben in een vriendschappelijke wedstrijd. En laten we hopen dat het ook gaat lopen met Van Persie daarvoor in. En dat uh, Willems, die zijn kans krijgt in de basisopstelling... In plaats van Schaars, dat hij het waar maakt. Dat Vlaar een visitekaartje afgeeft. In plaats van Bouma. Alhoewel, we hopen dat Matthijs er volgende week weer bij is. Kortom, er zijn nog wel wat uh, vraagtekens En laten we hopen dat dat in, uh, in een week tijd uitroeptekens worden. Zullen ja. we de opstelling er even doorheen draaien? Doe dat, maar. Hebben we dat gehad. Uh, Stekelburg in het doel. Een achterhoede met uh, Van der Wiel, Heitinga, Vlaar en Willems. Vlaar dus in plaats van Bouma. Dat zal ook nog wel te maken hebben met het... Het feit dat Bouma toch wat last had van zijn hoofd. Was het een hersenschudding of niet? Dat viel mee. Had hij last van zijn kaak? Dat viel uiteindelijk ook mee. Maar hij zit op de bank. En Klaar krijgt dan een kans om te laten zien dat hij kan. Nou ja, Willems zegt Jack, mag het dan ook laten zien. Dat kan betekenen dat de bondscoach zegt: Ik wil eigenlijk liever Willems. Het kan ook betekenen dat hij twijfelt en dat hij zegt: Ik wil hem om die reden nog een keer zien. Ze zullen we hem na afloop gaan vragen. Van Bommel en de Jong staan ervoor. Dat is vertrouwd. En ervoor in zijn de vier. Dezelfde vier als uh, tegen Slowakije. Dus Robin, Snijder, Affelai. En Van Persie in de spits. Mooi, kijk eens om je heen. Is het gezellig? Het is Oranje en uh, René Fogeland op het veld, ook uh, uitgebreid in Oranje. En die uh, was uh, vorige uh, week ook de beste hier op het veld uh, voor de wedstrijd Nederland-Bulgarije. Mm. Dus wat dat betreft uh, dan denk ik dat het wel weer gezellig wordt en dat het allemaal wel weer leuk wordt. Uh, dan nog even discussiëren over die linksachterpositie. Uh, Willems, uh, als hij het enigszins waarmaakt, ben ik van overtuigd dat hij linksachter wordt. Want Schaars speelt flat, Schaars uh, toont onwerg, uh, toont geen initiatief. En wat dat betreft denk ik dat hij gewoon als het maar even lukt voor, voor Willems gaat kiezen, dat zou ik heel erg fijn vinden. Want dat zou ik ook echt begrijpen, omdat het dan linksachter is. die de is de specialist, ja. Dus wat dat betreft. Maar hij houdt aan vaste waarden vast. Hè. En Ik keek bijvoorbeeld net naar de warming-up van de keepers. En toen zag ik uiteraard Stekenburg. En dat doet hij met vorm. Dus vorm is nog steeds de tweede keeper. Maar is hij dat ook nog steeds? Dat vraag ik en... me ook wel eens af. En ja, dat is dus wat Van Marwijk wel heel erg houdt. Hij houdt aan zijn vaste waarden vast. En ik heb toch het idee dat Krul verder is. Dat hij in ieder geval groter is. En uh, dat hij ook uh, in de trip naar uh, Zuid-Amerika een goede indruk achterliet. Dus wat dat betreft het is het heel moeilijk. En ja, Laten we ons nu nog maar niet gaan mengen in de discussie tussen Van Persie en Huntelaar. Want dat blijft een oeverloze, maar het blijft een keuze die een trainer kan, mag en moet maken. Want die kiest nou helemaal voor een bepaald systeem. En dit is het systeem van Van Marwen. Ja, en dat vind ik dan wel logisch dat hij daaraan vasthoudt. Want er is natuurlijk heel veel gediscussieerd. Dat zou wel erg merkwaardig zijn als je nu een week voordat het toernooi begint. Zou besluiten om van allerlei dingen door elkaar te gaan gooien. Om op wat voor manier dan ook de heren samen een elftal te krijgen. Dat kan best, maar dan moet je die snijder eruit halen. Ja goed, maar je had dus zo kunnen overwegen in een fase waarin Nederland eigenlijk al geplaatst was. Om of in vriendschappelijke wedstrijden iets uit te gaan proberen. Zodat je meer variëteit hebt. En, uh, ja, maar goed, ik heb het laatst ook gezegd. Uh, Van Marwijk is een klaverjasser en geen pokeraar. En dat zie je ook aan alles. Hij, uh, hij houdt gewoon vast aan zijn vaste waarden. En gokt niet. En tot nu toe is Nederland daar tweede mee op een wereldkampioenschap. Ja, dat gehoorde. is ook een soort loyaliteit. Uh, dat ook kijk naar Snijder, hoe moeilijk het seizoen voor Snijder ook geweest is. Dat is wel de man die twee jaar geleden zijn WK kleurde. En die zal hij dus nog minder snel uh, laten vallen dan iemand anders. Maar die heeft hij ook nodig. Hè? Want dat is natuurlijk de meerwaarde. Dus iemand van wereldklasse als hij zijn niveau haalt. Wat het extra kan zijn wat je, wat je kan en moet gebruiken. Waarbij ik moet zeggen, voor wat het waard is, dat van de vaart heel aardig inviel afgelopen woord. Goed. Uh, we laten het er even bij hoe gezellig het ook uh, bij jullie is. Want we volgen natuurlijk ook Arancia Rus nog steeds. Die uh, stond er nou 3-1 voor en vervolgens 4-3 achter. Het ging in één keer hard, Mark. Ja, het gaat in één keer heel hard. Ze staat nu 5-3 achter. Hij heeft wel uh, drie breakpoints op de service van uh, de Duitse Gurgus. Ja, even een uh, mindere fase van, uh, van Aranska Rus, die opeens heel veel uh, foutjes gaat maken. Eigenlijk, eigenlijk ja, uit het niets. Uh, er was geen enkele aanleiding voor. Ik vraag me ook af hoe het kan, terwijl ze de break nu pakt. En dus terugkomt tot uh, 5-4. Nou ja, gelukkig maar. Ja, ze stond uh, 3-1 voor. met een love game op 3-1. Nou, niks aan de, de, hand, de hand, dachten we. Ze kreeg daar breakpoints ja. zelf. Ze konden 4-1 van maken. Nou goed, het werd uit 3-2. Ja, en misschien dat dat toch wel een beetje in haar hoofd is gaan zitten, want ze werd daarna gebroken. Het werd 3-3, ze kwam 4-3 achter. Goed, dat ging nog op service. Maar toen verloor Aranske Rus zomaar opeens weer haar service. Eerst de servicepercentage iets gezakt bij de Nederlandse. Ook het aantal fouten is, is, is omhoog gegaan. Ja, en Julia Gurgis die doet eigenlijk niet heel veel meer... dan de bal gewoon terugbrengen, de fout niet maken. En dan zien we dat Aranske Rus vervolgens de fout wel maakt. Een paar ja, vervelende, rare afzwaaiers met de voorhand. Ze raakt die ballen natuurlijk vlak en hard. En ja, de, dan, dan willen we wel eens eentje tussen zitten... Ja, die niet helemaal daar komt waar je hem hebben wil. Maar goed, als je dat een paar keer in een game hebt, ja, dan, dan gaat het natuurlijk hard. Goed, ze heeft inmiddels teruggebroken. Ze gaat zometeen serveren om er 5-5 van te maken, Ranskerus. Hopen dat deze breek haar er weer een beetje bovenop helpt. TV Wonder en uh, Higher Ground. Denemarken heeft in Duitsland met 2-0 gewonnen van Australië. Gebeurde allemaal in Gelsenkirchen. De elftal van bondscoach Morten Olsen is over een week... dat weet u waarschijnlijk, de eerste tegenstander... van het uh, Nederlands elftal op het EK. Bij de Denen stonden onder meer Simon Paulsen van AZ, Christian Eriksen van Ajax, uh, Michael Kroondeli, ex-RKC... en Dennis Rommedal, oudspeler van Ajax en PSV in de basis. Goed, de Denen wonnen dus met 2-0 van Australië benieuwd wat we gaan doen. Wij van Radio 1, dat weet ik wel. Want uh, wij van Radio 1 komen zometeen terug met Bas en Jack uit de Arena Live. Met Nederland, Noord-Ierland. Graag tot zo. de op 1. De Radio 1 Sportzone. Negen weken lang. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s'avonds. De, de mix van nieuws en sport. The world is watching what we do here. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Het EK Voetbal. Gaat de het het Wimbledon, de Tour de France. En als klap op de vuurpijl... Representing the Netherlands. De Olympische Spelen. Van 8 juni tot 12 augustus. Goud jouw ja, de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten.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 In de overtuiging dat alles wat niet groeit, krimpt. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Kom op 2 of 3 juni naar de open dagen van de lokale omroep bij jou in de buurt. Of bezoek de expositie in beeld en geluid Hilversum. Kijk op de lokale omroep.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.